dan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 of blue. Nou, you heard yes, want dit is CFM yes, de zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen, Zandvoort, Benveld en de randen van Haarlem. En goedemorgen natuurlijk aan de luisteraars in Boetangen, Dokken, Bergen op Zoom, Hamburg en waar ook de wereld waar wordt geluisterd via internet. Het wordt mooi weer vandaag, de stoeltjes staan hier en daar op het strand, de zon uh, vaagt de laagste mistvlar weg. Maar blijf nog even lekker luisteren naar dit programma van De Zondermorgen. Geheel tegen mijn gewoonte in, begin ik dit keer, keer vocaal. Dat was met de Amerikaanse jazzzangeres en pianiste Karen Ellison in een song van Bernard Eichner. Alles moet anders, everything just change Heerlijk herkenbaar, alleen in een merkwaardige setting. A Hard Day's Night. Een tophit van de Beatles gespeeld door de Big Band van Count Basie. Basie was zo vol bewondering over de muziek van John Lennon en Paul McCarthy dat hij een heel album opnam met hun muziek. Maar ook anderen uh, introduceerden de Beatles muziek in het jazz. Ik vond een compleet uh, albumje met Beatles jazz. Jazz Up The Beatles... En daarom gaan we er nog gewoon, gewoon eentje doen: Lange Fiji met Till There Was You. Stelijke muziek komt wel eens in het jazz terecht. Maar omgekeerd kan het natuurlijk ook, moet pianist George Fiering hebben gedacht. Toen hij het bekende My Favorite Things opnam. Dus speelde hij het in de sfeer van Frédéric Chopin. Tien dagen geleden zong zij nog in Café Oomstee in Zandvoort. Vanmorgen is hij op een zilveren schijfje hier in de studio. De Nederlandse jazzzangeres Lils McIntosh... Met een nummer van haar in 2002 in het Bimhuis opgenomen album In the We Small Hours. Ze wordt begeleid door pianist Berend van den Berg, saxofonist Joer Dijkhuizen, bassist Marius Beets en drummer René Winter. Lils McIntosh met The Chain. the chain is getting closer, the chain is getting tight To have your own life Ellington stond erom bekend dat hij vooral muziek van zichzelf en Billy Strayhorn speelde met zijn band. Maar zo af en toe nam hij een stuk van anderen op dat op dat moment populair was. En op een album met jazzmuziek die in films is gebruikt kwam ik een Ellington opname tegen van het mooie nummer Laura. Het leidmotief uit de gelijknamige Amerikaanse film... Laura Anno 1944. En dat hoorden we daarnet. We blijven nog een beetje in de melancholische mood. Met een jazz yes uit 1932 van George Bassman. I'm getting sentimental over you. Gezongen door de in 1937 geboren Amerikaanse zangeres Carol Sloan. Die al vanaf haar veertiende jaar professioneel zangeres was. I'm getting sentimental over you. I was just another who laughed at romance. I said it was not for me. Then you made your entrance, and right at a glance, I knew this wasn't meant. Please. I Hear A Rhapsody is nog altijd een standard in de jazz. En is ook dan ook door veel gespeeld. En dit was een pittige opname. Eindelijk is het een keer een pittige opname. Moet ik jullie al denken. Van uh, de jazzmessagers van Art Blakey anno 1961. Met onder andere Freddie Hubbard op trompet. Wayne shorter op de noor. En Koert Veller op de trombone. En natuurlijk kon Art Blakey niet nalaten nadrukkelijk aanwezig te zijn. Twee weken geleden, uh, ongeveer, ja, nee, twee weken geleden, overleed. 21 jaar geleden, Sarah Vaughan. Er komen natuurlijk steeds nieuwe sterren, maar zij blijft voor mij toch een van de grootste. Met een bereik van meer dan drie octaven. Luister nog eens naar haar. Dictie en elasticiteit. Wat moeilijk woord. Elasticiteit in haar stem. Sarah Vaughan met Grey Day. When skies were dark came, Noah's oh, ark, amen. When lions roared came, Daniel's Lord, amen. Lord, help those who pray, and on judgment day, if you believe, he shall receive, amen. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by there's gonna be a great day. Gabriel will warn you, some early morning, you will hear his horn a rooting tooting, not far away. Hold up your hands and say, there's gonna be a great day. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day.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 Not far away. Hold up your hands and say, "There's gonna be a great day." Ooh, great day. Ooh, a great day. Ooh. Eigenzinnige pianist Silonius Monk uh, speelde natuurlijk heel veel uh, zijn eigen werk en vaak ook nog solo. Maar als hij een goede bui had, liet hij zich begeleiden, mits het topmuzikanten waren. Zo ook bij het album Vol werk van Duke Ellington dat hij vol speelde. En daarvan hoorden wij zojuist It Don't Mean a Thing. En als begeleiders had Monk Oscar Pettiford op bas en Kenny Clarke op drums. Niet de minste dus. Men componeerde zelf prachtige jazznummers... en een ervan wordt nu gespeeld door onze Belg Toets Tielemans. Opvallend, want niet helemaal de stijl van Toets. Maar misschien omdat zijn naam op de titel lijkt. Toets Tielemans bot op, mond, op mondorgel... en een stevige band met Little Rooty Tooty. De eerste uur van deze van Jazz zit erop. We gaan naar nieuws en reclame met een klein stukje Tony Bennett en Dan Kroll. Alright, oké, okay, you win. Tot zo. You win. I'm in love with you, well, alright. Oké, okay, you win. Baby, what can I do? I'll do anything you say. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Joeri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft in een toespraak gezegd dat de noodwetgeving in zijn land na 48 jaar wordt opgeheven. Wel waarschuwde hij dat de nieuwe wetten niet mild zullen zijn voor opstandelingen. Ook zei Assad dat er een kloof is tussen de regering en het volk en die moet volgens hem snel worden overbrugd. In Syrië zijn er al een maand protesten tegen het regime. Daarbij zijn doden gevallen. Gisteren gingen tienduizenden mensen weer de straat op om meer vrijheden te eisen.